10 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De onderhandelingen in het katshuis gaan maandagochtend verder. Dat is zojuist bekendgemaakt. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV... gaan maandagochtend twee uur bij elkaar zitten. En in de avond is ook een sessie gepland. Het is nog onduidelijk hoe lang de onderhandelaars nodig hebben... om een akkoord te sluiten over de miljardenbezuinigingen. Premier Rutte benadrukte vandaag... dat het katshuisoverleg altijd nog kan mislukken. Vanavond hebben de onderhandelaars vier uur met elkaar gepraat. Het kabinet wil een derde van de Hedwigepolder in Zeeland... onder water zetten als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Dat komt neer op ongeveer 100 hectare. Staatssecretaris Bleker verwacht dat hij tot een overeenkomst kan komen... met de Europese Unie en Vlaanderen. Het kabinet wil de eerste Hedwiggepolder helemaal droog houden... vanwege verzet in Zeeland, maar dat accepteerde Brussel niet. In de Tweede Kamer en in Zeeland is kritisch gereageerd... op het besluit van Bleker. PvdA, GroenLinks en D66 zijn niet onder de indruk van het plan... en ook gedoogpartner PVV is tegen. Door een fout van een magazijnmedewerker van het Nederlands Vaccininstituut... zijn 1,2 miljoen vaccins tegen de Mexicaanse griep onbruikbaar geworden. De magazijncoördinator kreeg in 2010 de opdracht... om alleen de 1,7 miljoen vaccins te vernietigen die over datum waren... Maar in plaats daarvan zette hij volgens het RIVM alle vaccins buiten de koeling, ook die nog goed waren, waardoor die ook bedierven. De medewerker werd vijf dagen geschorst, zonder behoud van salaris. FC Zwolle is gepromoveerd naar de eredivisie. De club veroverde vanavond de titel in de Jubilair League door met 0-0 gelijk te spelen tegen FC Eindhoven. Omdat naast de concurrent Sparta ook niet wist te winnen van Almere, is Zwolle niet meer in te halen. FC Wolle speelde acht jaar geleden voor het laatst in de eredivisie. Het weer het is vrijwel overal droog. Morgenochtend nog wat bewolking. Later op de dag meer ruimte voor de zon, voor dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Eén file door werkzaamheden op de A1, Apeldoorn naar Hengelo. Tussen de afrit Marklo en de afrit Reizen, vier kilometer.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 En uh, voorkom tunnelvisie, mensen. En kijk altijd even op van beter.nl. Door een betere doorstroming komen we verder. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Uh, kijk naar de laatste spannende... O! Oh! Nou ja, beleef nu de ontknoop. Ja!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 De lijn met Twan van Peperstraten. Goedenavond. goedenavond. Bijzonder uh, veel te doen tot 11 uur in deze langste lijn. Ranomi Kromowidjojo bijvoorbeeld. Ze was snel bij de Swim Cup in Eindhoven. De snelste ooit zelfs in een gewoon zwempak op de 100 meter vrije slag. En dat betekent wat op weg naar Londen. Nu is denk ik de favoriete rol. Uh, ja, er staat hier op mijn naam. Uh. Maar ja, ja, het moet in Londen gebeuren, dus, uh, dus nog even wachten. We kijken ook vooruit naar het voetbalweekend. De topper is de wedstrijd van PSV tegen AZ morgen in Eindhoven. Morgen straks een opvallend ontspannen AZ-coach, Gertjan Verbeek. Hij heeft alle vertrouwen in zijn jongens. En na de teleurstelling toch van woensdag hebben ze vandaag weer vrijuit getraind. En er was plezier ze er de aardigheid eraan. En dat is toch leuk om, om te zien hoe ze daarmee omgaan. En ik ben wel weer benieuwd wat ze mogen weten te brengen daar in Eindhoven. En Olympisch kampioen Nicolien Sauerbreij gaat door. Tot en met de winterspelen in 2014. Maakten ze vandaag allemaal bekend. Ondanks dat ze rekening houdt met. Ja, dat is soms lastiger. Maar aan de andere kant, het hoort erbij. En het hoort ook bij het leven. Dus ja, je kan ervoor weglopen of zeg ik ga het aanvallen en ik ga het aanpakken. Straks meer. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Maar natuurlijk gaan we meteen door naar Zwolle. Want FC Zwolle is kampioen geworden van de eerste divisie en promoveert naar de Eredivisie. Ragnar Niemeijer is er al de hele avond bij. Ragnar, wat gebeurt er op dit moment op het veld? Uh, Zwolle krijgt medailles uitgereikt van Bert van Oostveen, de directeur betaald voetbal van de KNVB. Er staat een groot podium na die 0-0 tegen FC Eindhoven. Er staat een groot podium op de middenstip. En eerst de reservespelers, de begeleiders van het elftal en vervolgens de basisspelers. En straks daarvoor de Arne Slot. Hij zal als laatste het podium opgaan. En dan de schaal krijgen uitgereikt. Die hoort bij het kampioenschap van het seizoen 2011-2012. In de Jupinair League, zoals die competitie dus officieel heet. Iedereen mag naar voren komen. De, de ja, geplaagde keeper, die uh, Dierik Boer, die afgelopen maandag geblesseerd raakte, kreeg de eer om als eerste naar boven te gaan, in een clubkostuum, grijs. Heb nog altijd een paars met roze ogen. En we miste dus deze bizarre wedstrijd eigenlijk vanavond in Zwolle. Want, uh, ze werden eigenlijk gered uh, Zwolle naar door Sparta die later gelijk maken van Almere City die zorgen ervoor dat uh, Zwolle met nu 69 punten niet meer is te achterhalen Sparta heeft 61 Eindhoven komt op 60 en ja met twee wedstrijden voor de boeg komen Sparta komen Eindhoven ze komen er dus niet meer aan uh, te pas en iedereen is uh, opgelaten de hele dag eigenlijk al hier uh, er waren allerlei truien allerlei t-shirts gedrukt met uh, het kampioenschap 2011 2012. Het hoeft eigenlijk alleen maar nog eventjes te gebeuren. Maar het was een bizarre wedstrijd, een wedstrijd eh, waarin Zwolle kansen kreeg. Dat zeker, in het begin van de wedstrijd al. En Een paar nerveuze minuten aan het begin, maar daarna Zwolle beter, bepalend, dominant. Goed voetballend wel hoor, helemaal niet meer zenuwachtig. Maar die bal wilde er niet in en aan de andere kant van het veld kreeg Eindhoven ook zeker kansen, ik denk 5, 6 behoorlijk grote kansen, waaronder een aantal niet te missen die dus toch gemist werden, Dan had het allemaal er nog anders uit kunnen zien misschien, maar dat gebeurde dus niet en ja, het is dus wachten op die schaal, want als ik kijk die daar nog allemaal staan, daar staan er wel een bal op 8, 9, Dat zal er wel even van duren, van. ik had het net met Erwin Wennermars er al even over, die heeft een beetje gekleurde mening, maar heeft Zolle iets te zoeken in de 3 nou ja, weet je, ik word een beetje moe, en dat is niet van jou of jouw vraag, maar voor de duidelijkheid van. Maar er, daar wordt zoveel over gesproken. Kijk nou eens naar RKC, kijk nou eens naar Excelsior. Er zijn ook ploegen die bewijzen dat je toch kunt overleven. Ik bedoel, VVV is er ook bijgekomen als kleine club. Die hebben het toch allemaal uh, tot in ieder geval vandaag uh, gered. En RKC is natuurlijk een ultiem voorbeeld. Er is alleen één probleem, denk ik. En dat is dat er hier 18, 19 contracten doorlopen. En ja, ik begreep ook wel dat off the record hebben en der is gezegd door mensen die hier beslissingen nemen. Ja, er zitten toch wel veel spelers tussen die het niveau volgend jaar niet aan kunnen. Uh, de keeper kan dat, Diederik Boer. Arne Slot, de aanvoerder, is een uitblinker in de eerste divisie. Maar daar staat zelfs een vraagteken achter. Het zijn nog wat spelers. Pot die gaat weg. Er gaan meer mensen hier vertrekken. Een aantal dus. Wat blijft er over? Dat is eigenlijk de centrale vraag. En nogal veel aan het einde van de rit. Dus het is niet zo makkelijk om die even aan de kant te schuiven. En om allemaal nieuwe mensen te gaan halen. Dat wordt een probleem. Maar er is wel gebleken in het verleden... dat het niet altijd, niet altijd, hoeft mis te gaan. Oké, okay, Ragnar. Dank je Straks meer vanuit Zolen. En dan natuurlijk ook reacties van spelers en trainer. En we hebben muziek in Langs de Lijn. Play en Speed of Sound uit 2005. Het was dag 2 van de Swim Cup in Eindhoven. Spectaculair was hij. De race van de dag was de 100 meter vrije slag bij de vrouwen. Bob van der Tak, goedenavond. Dag Twan, goedenavond. Hoe bijzonder is het, die, uh, die race van Jojo? Ja, heel bijzonder vooral de tijd natuurlijk. 52-75, dat is een tijd die alle verwachtingen overtrof. Het was een nieuw Nederlands record. Voor het eerst uh, zwemt er een Nederlandse vrouw onder de 53 seconden. Marleen Veldhuis uh, is haar Nederlands record uit 2009 dus kwijt. Dat stond op 53-17 en het ging er dus heel erg dik aan. En uh, ja, het was een uh, super race van uh, Kromo Jojo. En uh, de concurrentie zal hier behoorlijk van geschrokken zijn, denk ik. Ja, geschrokken. Maar wat zegt het als je uh, drie maanden voor de Spelen in deze topvorm verkeert? Piek je niet te vroeg? Ja, dat is wel een beetje de angst die we natuurlijk nu met z'n allen hebben. Maar uh, volgens Jacques Verhaar, haar coach, uh, is dat niet zo. Kun je echt nog wel drie maanden later opnieuw pieken in Londen. En dan uh, ja, willen ze nog harder... Dat heeft hij in ieder geval voor Haren gezegd. En uh, nou ja, dat zal een hele kluif worden om nog harder te zwemmen dan dit. Maar goed, uh, het is een prachtige tijd natuurlijk. En het zal Kromo Jojo ook veel vertrouwen geven voor die Olympische Spelen. Sensatie dus in Eindhoven. Verslaggever Edwin Cornelissen was er ook bij. En hij volgt de Kromo Jojo op deze bijzondere dag. <middels> het is natuurlijk een beetje de gouden verzoeken, hè. Zwemmen op deze dag. Friday, the 13th ja, daarvan was ook Ranomi Jojo zich vanochtend bewust. Zeer een slechte voortekenen. Ik heb zelf een zwarte kat. Dus, uh, maar goed, ik heb dat zelf uitgeroepen. En uh, nou, even de kat gebosteld vanochtend. Ik hoefde niet te zwemmen. Dus uh, even een rustig ochtendje gehad. En dus is het aftellen te naar wat een ongeluksdag voor haar kan worden. Maar natuurlijk ook voor haar concurrenten. Want dat wordt het een onderlinge strijd tussen... ...Zara Kirsten en Ranomi. 3, 2, 1. En daar is dan de race. Enerzijds de Zweedse, Sjöstreuk. Ik wou dat ik een beetje beter zou doen. Ik had niet zoals ik moet doen als ik mijn beste race doe. Sarah Köstinger in de laatste baan. Ja, ik voelde dat na de turn ik op de wave naast Marlene en uh, Renomi so was. Dus het was heel moeilijk om te komen. Dus dat weet ik. Anderzijds Ranomi Micromo Ja, gewoon een hele goede race gezwommen En uh, enorm snelle tijd, maar vooral uh, gewoon een goede race. Ja, en de tijd die, die, die daarbij hoort is wel echt, echt heel snel. Wat is belangrijker, die Wat of het feit tijd of het verslaat? dat je Sjöström verslaat? Nou ja,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 Maar ja het, ja, het moet in Londen gebeuren, dus, uh, dus nog even wachten. Maar juist daarom kan ik me voorstellen dat het ook mentaal wel heel fijn is dat je Sjeustrum nu een keer verslaat, hè? Ja, absoluut. En het is gewoon fijn om uh, nou ja, iedereen, in principe, iedereen in de wereld te hebben verslagen. Maar um, ja, het is, het is fijn om te weten dat dit erin zit, 52-7. En ja, de doeltijd en... Uh, ja, de eis voor Londen wordt bij mijzelf nu wel wat scherper gesteld. Ja, Je, je past je ambities nog verder aan? Nou ja, als je nu 52-7 kan zwemmen, dan uh, kijk uh, in Londen als je goud had, uh, goud is goud. Maar dan, dan wil je minimaal 52, uh, 74 zwemmen. Zo betitelt Ranomi Kromovijoje zichzelf als de favoriet voor de 100 meter vrijfinale finale in Londen. En Jaco Verharen, haar coach, bewaakt het proces? Nou, het trainingsproces. Dus uh, uh, fysiek iemand zo sterk mogelijk maken. Technisch iemand zo goed mogelijk maken. Uh, uh, alle, alle details onder controle hebben. Dat gaat over voeding, dat gaat over arbeid-rustverhouding. En het zwemmen van de perfecte race. En die, dat moet ik zeggen, die race wordt steeds perfecter. Ik weet zeker dat deze niet perfect was. Maar ik uh, kom er wel heel erg in de buurt. Ze is zelf nog uitgesproken, hè? Ze betitelt zichzelf nu wel als de echte favoriet voor die 100 vrij. Zij, zij vindt het prettig om in die situatie te zijn. Er zijn ook mensen die daar niet mee om kunnen gaan. En zij vindt het prettig. Wat zegt dat over haar? Nou ja, dat, dat wisten we al, maar het is een topper. Maar er zijn er meerdere in de wereld. Dus je kan van alles roepen, maar je moet het in het zwembad laten zien. En Op die volg... ene dag, hè? Ja, en, maar volgens mij heeft ze vandaag in het zwembad laten zien... dat ze die titelkandidaat is. Uh, en uh, nou, nu kopje bij houden. Conclusie na nou, de 100 meter vrij in Eindhoven. Rano Micromo rekent af met die mythe van vrijdag de 13e. Nou ja, ik ben niet bijgelovig, dus uh, dit is een goede... Ja, manier om te laten zien dat het uh, niet veel waard heeft. Friday, the 13th. You may only see it once. De bijzondere dag van Ranomi, Chroma Vijoyo en Bob van der Tak. Het was ook bijzonder, hè? het pak weer in zijn zwom. Ja, dat was het nieuwe pak. Daar zwom ze overigens wel al bij de Swim Cup in Amsterdam een maand geleden ook al in. Maar toen 53-30, ja nu 52-75. Een ongelofelijke tijd natuurlijk. En uh, je wint er wat honderdste van secondes mee in dat pak, uh, zo is gezegd. Maar goed, uh, het was toch vooral Kromer Jojo zelf vandaag die echt een super dag had. En uh, we zullen maar hopen dat ze die in Londen ook heeft op 2 augustus. En over die 100 meters gesproken, dan kom je al snel uit bij de estafetteploeg. En dus bij Saskia de Jong. Hoe moeten we haar succesverhaal typeren? Ja, opvallend. De jongen heeft zich in de top 6 gezwommen. Mag dus mee met de estafetteploeg. Zal mogelijk in de series gaan zwemmen in Londen. Natuurlijk niet in de finale. Dan gewoon de grote vier. Kromo Wigioio, Heemskerk. Veldhuis en Dekker. Maar de jongen zou haar rol kunnen krijgen in de ochtend. En dat was toch wel opmerkelijk. Uh, ze was eigenlijk gestopt met de topzwemmen een tijdje geleden. Saskia de jongen heeft het weer opgepakt in, het, uh, in Drachten bij het RTC daar. Heeft uh, opmerkelijk grote stappen gemaakt de laatste maanden. En nu uh, vanmiddag in die finale 55-17. En daarmee ging ze Mout van der Meer voorbij. Want die is nu de klos geworden. Die viel buiten de top 6. En uh, het zijn dus Schreuder, henke Schreuder en Saskia de Jonge... die als de twee reserves meegaan. Gaan we naar de mannen, komen we uit bij Olympische Startbewijzen. Het verhaal van Bastiaan is toch ook mooi, hè? Ja, die moest zich nog plaatsen op de 100 meter rugslag. Uh, dat deed hij vandaag, deed hij vanmorgen al in de series. Hij moest een tijd zwemmen van uh, 54 rond. En dat was niet zo makkelijk. Want uh, het PR van Leijzen stond voor vandaag op 54, 15. Hij moest dus best, best een behoorlijk persoonlijk record zwemmen. Maar dat deed hij vanmorgen al in de series. 53, 89. Toen was de drukker dus wel een beetje vanaf voor de finale van uh, vanmiddag. En toen uh, ging hij nog wat sneller. 53, 86. Dus een uh, heel dik Persoonlijk record voor Bastiaan Leijssen... die Nick Driebergen voorbleef. Driebergen die ook naar Londen gaat op die 100 meter rugslag. Dus twee Nederlandse mannen daar. En een enorme opluchting vandaag dus bij Bastiaan Leijssen. Ja, dat was zeker enorm. Ik had vanmorgen niet zo'n goede race. En dat voerde ik ook tijdens de race. Maar ik kon hem goed doortrekken. De laatste meesten waren heel zwaar. Maar uh, daarom was de... Ik dacht vanmorgen, nou, ik heb het nog niet. Maar toen ik het zag op het bord, ja, de opluchting... De opluchting was zo, zo groot, en de lading was ook groot. Dat is toch een laatste moment. En ja, als je het dan haalt, dat is het heel erg fijn. We zien bij de dames vooral dat ze met elkaar moeten concurreren wie er naar de spelen op een afstand mag. Uh, jij moest je richten op een tijd, maar dat is ook moeilijk hè. Ja, dat is zeker moeilijk. Ik ben er al vanaf uh, vorig jaar Shanghai, vanaf de WK mee bezig. En, uh, je wil wilde zo graag naartoe. Het is natuurlijk een grote droom voor je, jezelf om daarheen te gaan. En uh, ja, als je dan. Zo tot het laatste moment telkens tegenaan zitten hikken. En nog maar één moment over. Het natuurlijk geweldig als je het hier haalt. Want je kwam er steeds dichtbij, maar het was net niet genoeg. Nee, inderdaad. Vorige keer in Eindhoven hier, uh, december, was, had ik ook nog maar tienen vanaf. En Amsterdam was nog niet helemaal in vorm. maar kwam ik al redelijk dichtbij. Dus dat moest het hier gewoon gebeuren. En dat uh, heb ik gedaan, gelukkig. Bastiaan Leijssel, er waren natuurlijk ook teleurstellingen. Lennart Stekelenburg bijvoorbeeld redde het niet op de 200 meter schoolslag. Een grote tegenvaller? Nou ja, toch wel een beetje, hoewel hij meer uh, specialist is op die 100 meter schoolslag. Maar uh, ja, het is al de zoveelste kwalificatiepoging van Stekelenburg die mislukt is. Want er zijn natuurlijk al een aantal toernooien hiervoor geweest... waar je kon kwalificeren voor Londen, het ONK in december, Swimcup Amsterdam... En nu dan het laatste moment, die Swim Cup Eindhoven. En nu op de 200 is het dus nog niet gelukt voor Stekelenburg. De druk die neemt steeds meer toe natuurlijk. Hij moest zwemmen vandaag op die 200. 2.11.39 kwam daar wel redelijk bij in de buurt. 2.11.70, wel zijn beste seizoentijd. Maar dus nog niet goed genoeg voor honden. En nu komt het dus allemaal aan op komende zondag... als de 100 meter schoolslag op het programma staat. En dan is de druk dus maximaal voor Stekelenburg. En over komend weekend gesproken, naar welke races kijk je het meest uit? Ja, morgen wordt ook wel interessant. Dan wordt het een beetje de dag van Inge Dekker. Want die komt dan op twee onderdelen in actie. De series van de 50 meter vrij staan op het programma. Waar Dekker nog gaat proberen om uh, Marleen Veldhuis uh, te bedreigen op die uh, 50 meter vrij. Die nu bij de eerste twee staat samen met Ranomi Jojo. En belangrijker nog eigenlijk de 100 meter vlinderslag. Daarop heeft Dekker zich uh, nog niet geplaatst lukte haar niet vorige maand bij de Cup in Amsterdam... en dus moet het uh, nu gebeuren. Dus uh, dat wordt ook weer heel interessant. Bob van der Tak, dankjewel. Zometeen meer reacties vanuit Zwolle... waar de plaatselijke FC is gepromoveerd naar de Eredivisie. Eerst terug naar het jaar 2010. Naar de bekendmaking van de sportvrouw van het jaar. Nicolien Zouwerbrei. Gaat goed met je, Nicoline. <laughs> ja, absoluut. Collega Diode de Graaf, die de uitslag bekend maakte En Nicolien Sauberij was dus sportvrouw van het jaar. Aan de telefoon nu, Nicolien. Goedenavond. Goedenavond. Ja, en vandaag maak je bekend dat je hebt besloten om door te gaan... in ieder geval tot en met de winterspelen van 2014 in Sochi. Was het een moeilijke beslissing? Nou, voor mezelf eigenlijk niet zo heel erg, hoor. Het was meer dat de begeleiding uh, uh, nog moest nadenken. Want ja, sommige mensen hadden natuurlijk... Ik heb heel lang aangegeven, joh, ik wil na, twee, Vancouver, om, na twee jaar wil ik opnieuw uh, beslissen. Nou, voor mijzelf had ik de beslissing al redelijk snel genomen. Maar ik ben wel afhankelijk van een groot team natuurlijk. Dus um, nu uh, dat vorige week allemaal helemaal bekend werd, uh, kon ik ook uh, bekendmaken dat we met z'n allen doorgaan. En tijdens dat proces nog wel eens teruggedacht aan bijvoorbeeld die avond dat je sportverhaal van het jaar werd? Uh, nou, dat niet zo, oh, maar <laughs> nu ik het hier zo hoor, denk ik wel, ja, dat is een prachtig moment. Het zijn allemaal dingen die ik natuurlijk heb uh, meegemaakt in 2010. En ja, dat was zo'n mooi jaar. En uh, ja, zo'n jaar zou ik zo wel weer willen beleven. Ja, wat, wat, wat was nou eigenlijk de keuze? Lonk bijvoorbeeld een maatschappelijke carrière? Uh, nou, ik ik ga volgende week toevallig met Rand samen bekijken hoe zij mij op een, uh, op een mooie manier van het topsport kunnen overlaten gaan naar een uh, leven in, in de gewone maatschappij, zeg maar. Dus uh, ja, we gaan daar dan kijken waar mijn interesse liggen en ja, wat, wat, wat de mogelijkheden zijn. Maar uh, tot aan slotje wil ik met 100% wel blijven focussen op de sport. Want uh, ik heb al een gevoel gehad dat alles half doen uh, zeker niet, uh, niet, niet is wat ik, wat ik ambier. Ja, nog even over die topprestatie op de vorige Olympische Spelen. Hè? Gouden op de parallel reuzenslaan om niet te overtreffen. I is dat ook lastig? Dat, je, ja, dat dat gewoon niet te overtreffen is? Nee, kijk, op het moment dat ik in Sochi uh, aan de start verschijn. dan moet je daar ook niet meer mee bezig zijn, denk ik. ik dat is gewoon, dat heb ik gehaald. Dat is iets wat. wat, wat... Ja, de koning op mijn carrière is geweest. En uiteindelijk, uh, als ik in soort die start, zal ik zeker voor medaille, uh, medailles gaan. Maar welke kleur, ja dat maakt in, in deze dat eigenlijk helemaal niet uit. Uh, ik moet in ieder geval dat goud, moet ik dan eventjes op dat moment even vergeten. En gewoon opnieuw... Uh, uh, aan de start staan. Ja, zilver of brons is zou ja. fantastisch zijn. Nou, nou ja. las ik dat jij uh, de laatste tijd... Ja, de, de mentale scherpte ontbrak een beetje. Uh, het, het liep ook mede daarom niet zoals je wilde. Hoe komt ja. dat dan? Um, ja, dat zijn natuurlijk meerdere factoren. Um, ik begon in december ontzettend sterk aan het seizoen. En, um, ik was prima op koers. Ik had een supergoede training gehad. Fysiek was ik ijzersterk. Alles klopte. Totdat ik in januari twee keer ontzettend hard ben gevallen... En dan op een gegeven moment uh, moet je weer het zelfvertrouwen krijgen. En ik had heel veel moeite om, om dat weer te vinden, om gewoon weer de dood of de te gaan doen. En ja, dat is in tos voor nodig. Als het om hongerste draait, moet je gewoon alles of niks. En daartussenin is niks eigenlijk. En ja, dat zie je dan ook gelijk terug in het resultaat. Ja, die, die, en... die, die pijnlijke valpartij, is, is die scherpte inmiddels weer terug? Nou, ik mag nu eventjes een, een beetje minder scherp zijn. Ik, ik ben me nu weer aan het focussen op mijn conditietraining. Dus uh, vanaf uh, maandag sta ik wel weer in de sneeuw. Maar dan ben ik echt nieuw materiaal aan het testen. Dus dat is natuurlijk heel anders dan dat je werkt naar een, uh, naar een wedstrijdseizoen als, als het seizoen voor de deur staat. Zeg maar Ik heb nu tot oktober geen wedstrijden, alleen maar sneeuwtraining en conditietraining. En dat, ja, dan, dan moet je wel een beetje een, uh, een ontspannen geest hebben. Ja, hey, je had het net heel even over de organisatie. Iedereen moet weten waar die aan toe is. Wat komt er allemaal bij kijken nu je doorgaat? Uh, nou, om, om te beginnen uh, masseur, fischo, uh, daarna uh, de serviceman, uh, trainer, uh, uitbreiding van een hulptrainer. Ja, um, dat zijn allemaal mensen die mij uiteindelijk weer naar een, een mooie prestatie moeten helpen in, in Sochi en de weg daarnaartoe, de World Cups natuurlijk. Ja, alleen is het gewoon absoluut onmogelijk. Dus en daar, daar hing dus uiteindelijk ook de keuze vanaf. Ja, het, heeft, uh, het gaat veel mensen aan dus. Uh, de knoop is doorgehakt. Uh, hoe opgelucht ben je? Nou, ik kan niet echt spreken over een opluchting. Om, ik, ik was twee weken geleden toen ik te horen kreeg dat de serviceman doorging... ...was ik heel erg opgelucht. Omdat ik weet, um, hè, het beroep kennen wij gewoon niet in Nederland. Dus ik wist gewoon dat op het moment dat hij zou afhaken... ...dat eigenlijk de kans van doorgaan voor mij... Uh, heel klein werd, om, omdat ik dan weer opnieuw die zoektocht moet gaan beginnen... naar iemand die binnen een team past, waar je acht maanden van het jaar mee op reis bent... waar je alle vertrouwen in hebt. En dan ligt de zoektocht, moet eigenlijk beginnen in het buitenland. En ja, die zoektocht heb ik al zo vaak gehad... dat ik daar eigenlijk niet meer heel erg uh, om zat te springen. Dus toen, uh, toen mijn huidige gaf, aangaf dat hij door wilde gaan... was ik uh, absoluut heel blij en, en opgelucht. Maar dat is nu alweer... Een ander gevoel natuurlijk. We zijn nu alweer in opbouw naar, naar Sorsi. Nou, Nicoleen, wij als sportvolgers zijn er blij bij doorgaan tot de Winterspelen in 2014. Alle succes daarbij. Dankjewel. Time I get Jiu -jiu, het onmiskenbare stemgeluid van Wouter Hamel. Maar gaan we gaan weer even terug naar Zwolle FC. Daar is kampioen geworden van de Eerste Divisie. promoveert dus terug naar de Eredivisie. Uh, nog geen reacties vanuit Zwolle. Uh, verslaggever niet maar wat gebeurt er op dit moment allemaal? Nou, ik moet zeggen, Tram, ik hoor je heel matig. Maar ik weet dat je mij wel hoort. Ja, Ik hoor je, ja, zeker. Ja, precies. Uh, het is zo dat uh, die huldiging... Op het veld, zo gaat het wel beter met een klopje naar links. Uh, dat die wel heel lang duurt, dat geeft wel aan Dat de mensen hier heel erg naartoe hebben te leven. Ik ben vaker bij de semesterijden geweest, bij de Graafspap, bij uh, de fantastische bij RKC, voor het jaar kampioen bent. Uh, ja, dat zijn van die, van, die, van die feesten, maar hier gaat het maar door. Ik, uh, mag je nog wat zeggen? Nee, nee ik, ik, ik, ik hoor je nog wel. Ja, het is een ontzettend leuk, het is fantastisch feestje. Iedereen gaat uit zijn dak. Wat wil je nog meer? Zwong op zijn kop! Nou hier, joh. Dan hoor je het ook van weg van het <laughs> Nou, goed ja. om te horen. We komen straks ja. bij je terug, eh, Ragnar. Ja, ik heb er een biertje bij gekeken van, maar ik kan er niks aan doen. Ja, heel goed, heel goed, heel La, goed. Laat, laat het smaken, laat het smaken. We gaan het hebben over iets heel anders. Want uh, mocht u zondag nog een nieuwe Nederlandse klimmer aan het werk willen zien... dan moet u naar de Amstel Goldrace gaan. Brian Boelgak. Hij rijdt voor de Belgische lotto ploeg En hij is de minst bekende Nederlandse renner op de deelnemerslijst. Boelgak won vorig jaar nog de Triptyque Ardennais. Een koers die ook uh, ooit werd gewonnen door Philippe Gilbert. Vorige week reed hij de Ronde van het Baskeland... en hij heeft geen grammetje vet te veel. Een klimmer dus. Bulgak is 24 jaar oud en nog niet eens zo lang wielrenner. Ja, ik ben op mijn twintigste dan echt volledig voor het fietsen gegaan. Um, en uiteindelijk, ja, dan komen er op het begin kleine resultaties. En dan denk je van, ja, misschien kan ik wat, wat beter worden. Dus, uh, en toen ben ik volledig ervoor gegaan. En dat ging eigenlijk heel goed. Boven verwachting eigenlijk. Je kwam ook uh, op een gegeven moment bij de Rabobank terecht. Uh, ja, ik kwam de bij de opleidingsploeg. Bij, ja, dat klopt. Ik kwam bij de opleidingsploeg van Rabobank. Um, daar, ja, daar heb ik heel veel van geleerd. En dat uh, was zeker ook wel... Een, een leerzaam jaar, dus. Maar, maar toch ben je, ben je daar vertrokken. Ik bedoel, ja, als, als jonge renner, jij, jij was ook nog niet heel erg lang wielrennen En dan meteen bij de opleidingskloeg in Nederland terechtkomen. Maar je ging wel na een jaar weg. Waarom was dat? Um, ja, het, li het liep niet precies misschien hoe het helemaal moest lopen. Um, natuurlijk, je hebt wat tegenslag soms. En, en het loopt niet mentaal ook. Misschien niet op dat moment 100%. Um, daarvoor de keuze gemaakt om dan ook uh, naar, naar de opleiding van... Lotto te gaan op dat moment, Davo en uh, met Kurt van der Wouwer extreem goed uh, contact gehad en, en, en samenwerking en daardoor kwamen de resultaten in een keer die er moesten zijn. Ja. Kun je precies aangeven hoe, hoe, dat, hoe dat toen ging? Um, ja, ik was er denk ik meer, mentaal wat meer klaar voor en Kurt van der Wouwer die, die, ja, die motiveerde me heel erg van ja, je kan het wel en, en blijf in jezelf geloven. Ja. En, en toen als het een keer een minder moment was, dan geloofde ik alsnog, bleef ik alsnog in mezelf geloven. En terwijl ik dat jaar daarvoor, als het wat minder ging, dacht ik dat ik het niet kon. En nu bij Kurt van Wouw, de van de wouden steunde me er echt in. En daardoor kreeg ik echt als het ware vleugels. Terwijl ik ook al op sommige momenten iets minder was. En dan, daardoor kon ik me toch mijn hoofd boven water als het ware, houden. Je bent een rustige jongen, of niet? Ik ben wel een rustige en stille jongen, denk ik. Dat klopt. En hoe is dat op de fiets? Je ziet nog alles, rustige en stille jongens die veranderen in monsters op de fiets. Ja, op de fiets ben ik ook nog zeker wel rustig. Alleen natuurlijk, als, hoe meer het in de wedstrijd zit, dan word ik natuurlijk wel feller. Uh, je wil natuurlijk presteren en je wil zo goed mogelijk de kopman erbij staan. Uh, of zo lang mogelijk helpen. En dan word je natuurlijk feller. Maar uh, um, ja, normaal gezien ben ik wel altijd een rustige jongen. En dat denk ik ook wel een stille jongen, denk ik. Maar je kan wel van je afbijten? In een koers wel, ja. Buiten de koers is dat voor mij nog steeds wel moeilijk. Daar moet ik zeker aan werken, maar... Oh ja? Ja, soms wel natuurlijk. Je moet soms ook voor jezelf opkomen, maar... Dan ben ik soms nog een beetje te bescheiden misschien en te bang. Maar daar helpen de mensen binnen de ploeg helpen er heel goed bij, dus... Maar, maar kun je een voorbeeld geven? Hoe uitzicht dat? Uh, ja, als ik iets wil vragen dat ik het dan soms niet durf te vragen... Wegens omdat ik dan soms een beetje bang ben misschien... Maar dat moet ik soms toch gewoon wel doen, omdat ja, uiteindelijk de ploeg er beter van wordt. En ik er zelf ook natuurlijk. Wat zijn het voor dingen dingen die uh, ja, de, de, de verhoudingen tussen jou en je ploeggenoten aangaan of zo? Nee, binnen de ploeg, denk ik. Binnen de ploeggenoten is het allemaal top. Maar alleen dat ik soms bang ben om iets te vragen voor, voor mijn kleding of, of, of, of noem maar op. Iets kleins, heel kleins, maar het, dat, dat kleine kan natuurlijk... Als je het zelf opkropt, dat is het natuurlijk ook niet het beste. Maar de mensen in jouw ploeg, jouw begeleiding, zegt ook... je moet af en toe met je vuist op tafel. Uh, ja, ik moet natuurlijk voor mezelf moet ik soms wat harder zijn. En dan ook gewoon zeggen wat ik graag zou willen zeggen. Alleen, uh, ja, dat is inderdaad soms met een vuist, inderdaad klopt. Um, we hadden het ook al over uh, in de koers rijden. Uh, onze onze Gold Race, dat is nou net zo'n koers... dat je af en toe inderdaad even uh, met de vuist op tafel moet slaan, hè? Dat denk ik wel, ja. Het zijn natuurlijk niet hele brede wegen. Het zijn natuurlijk wel wat rij en een lastige koers. Dus je zal een zijn en daardoor zal je wel af en toe een, een, een schouder of een, een vuist moeten gebruiken ja, voor uh, niet een vuist in de wedstrijd, maar een vuist natuurlijk op tafel om dan natuurlijk wel hard te zijn natuurlijk. Ja, dat klopt. Brian Bulgak in gesprek met Steven Morgen Morgenavond trouwens in Langste Lijn in gesprek met Simon Gerrans... een van de favorieten voor de eindoverwinning daar in de Amstel Gold Race. En dan komen ook Robert Gesink en Bauke Mollema aan het woord. Even een Duits uitslag uit de Duitse Bundesliga. VfB Stuttgart tegen weder Bremen is daar geëindigd in 4-1. Het heeft niet echt direct invloed op de stand. Stuttgart is nog altijd 5 d wel zicht op de belangrijke vierde plaats. En Bremen staat achtste. Morgen komen daar de toppers in actie. Schalke tegen Borussia Dortmund en Bayern München tegen FC Mainz.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 Should be much stronger For the wheels are turning faster As I hear the wind are blowing I know that she is leaving on a dead plane Way down the runaway I can't believe That you're bleeding, don't believe me And it's getting me so It's getting me so good Het bandje uit Londen, The Motors, met één hit in Nederland in 1978, Airport. Morgenavond staat er in de eerdivisie opnieuw een topper op het programma. In Eindhoven komt AZ op bezoek bij PSV. Maar de glans van deze wedstrijd is er na de afgelopen woensdag toch een beetje vanaf. AZ verspeelde punten tegen FC Twente en PSV verloor zelfs bij RKC Waalwijk. En daarmee werd PSV uit de titelrace geworpen en lijkt AZ niet meer dan een outsider te zijn. Met drie punten achterstand op Ajax kan de ploeg van Gert van Beek zich geen enkele misstap meer veroorloven. Rob Fleur vroeg de coach van AZ hoe cruciaal de wedstrijd tegen PSV gaat worden. Ja, als je bekijkt eh, nou, als ik het afzet tegen onze doelstelling, eh, niet cruciaal. Maar ik zei, eh, dat, dat blijf je nu de komende wedstrijden zeggen. Ja, hoe dichter je het einde nadert, hoe minder puntverliees je kan veroorloven. Kijken we naar boven naar Ajax toe. Ja, dan is het wel cruciaal dat we dat we winnen. Om niet af, verder achterop te geraken bij Ajax. En eh, willen we nog een gooi doen. Om het spannend te maken op de bovenste plaats, ja, dan, dan moeten wij winnen. Maar dat geldt eigenlijk ook voor PSV en, en, en, en voor Feyenoord. En, uh, het, ik zei altijd, het is, het is aanhaken of afhaken. Voor de bovenste plaats dan, hè. niet voor de doelstelling, want die is bij de eerste vier eindig. Net in deze fase mis je misschien wel drie basiskrachten. Ja. Dat is zo. Dat is, dat is, uh, sowieso. Het missen van spelers is altijd uh, vervelend. Het komt altijd ongelegen. Maar, maar nu zeker in die eindfase. Nou, maar zelfs een schorsing. Dus dat, uh, dat, dat weet je gewoon even de competitie. Dat gaat meetellen. En Brett en met name Rasmus is, is vervelend. Hè? Want het zijn blessures ontstaan in, in de wedstrijd. Uh, Brett is het een spierblessure. Dat heeft waarschijnlijk ook wel wat te maken met, uh, met overbelasting. Met, uh, met het vele wedstrijden. Mijn elm is gewoon een, een, een grave charge van Melvin Plat. Die bovenop zijn enkel is gaan staan met zijn prop aan de binnenkant van zijn enkel. Waardoor hij wat geschikt is en een behoorlijke vleeswond heeft. Waardoor de boel, hele boel wordt ontstoken en, en, en, en, en gekneusd is. En ja, dat, dat is twee dagen herstel eigenlijk net wat aan, aan de krappe kant. Toch? Je wil wel enig risico met Elm nemen, want hij is waarschijnlijk een van je allerbelangrijkste spelers. Nee, uh, ik neem nooit onverantwoorde risico's, wel verantwoorde risico's. En aangezien er niks beschadigd is in, in de zin van uh, wat oppervlakteschade oppervlakte schade aan, de, aan de huid... en, uh, en een, een kneuzing, uh, een soort bloeduitstotting waarin geen pezen of, uh, of enkelbanden uh, zijn, uh, zijn gekwetst... Dan, uh, dan kun je daarin een verantwoord risico nemen, maar dan gaat het meer om... Uh, de pijnprikkel. Hè? Want een pijnprikkel uh, zorgt er meestal voor dat je niet goed kunt functioneren. Dat het gewicht niet goed functioneert met wenden en, en afzetten, springen. Nou ja, en, en dat, dat is maar net uh, de vraag of dat uh, op tijd uh, voor de wedstrijd. Uh, dusdanig is dat, uh, dat Erasmus vindt dat hij er wel mee kan functioneren. Hij heeft zelf gevraagd om 24 uur de beslissing uit te stellen, hè? Ja, hij, hij, hij geeft aan dat als, het, als hij nu de knopen doorhakt. dan zegt hij nee. Maar hij stelt nog goede hoop. Want uh, uh, hij ziet dat het verschil is van vandaag uh, met gisteren dan is hij wel hoopvol gestemd. Maar hij zegt ook, het moet wel gaan. Ik moet mijn kop, kop wel vrij hebben en bij de wedstrijd kunnen hebben. En niet elke keer aan mijn enkel hoeven denken. Hij zegt, want dan ben ik niet gefocust... en dan kan ik niet uitbetekenen wat ik zou moeten betekenen in die wedstrijd. Wat verwacht je van PSV na het e-check in, in Waalwijk tegen RKC? Nou, ik denk dat PSV uh, zichzelf nog steeds niet uh, kansloos acht. Zeker niet voor, uh, voor de Champions League. Dus die zullen zich willen uh, revancheren vanaf afgelopen woensdag. En daarvoor uh, is winst uh, uitermate een goed middel om je te reverseren. Uh, ja, uh, voor hun is ze natuurlijk ook een lastige tegenstander. Uh, maar voor ons is PSV uit ook nooit makkelijk. Dus dit wordt wel een interessante ontmoeting. Waar ligt nou de druk bij PSV dat het voorronde Champions League moet halen? Of kijkt iedereen naar de nummer 2, de onverwachte nummer 2 aanzet? Dat weet ik niet. Het is ook maar net de, de, de druk die je zelf oplegt. Kijk, wij hebben aangegeven dat het uh, hele seizoen dat we bij de eerste vier willen eindigen om Europees voetbal te halen. Ja, zij hebben aangegeven dat ze kampioen willen worden. Ah, dan ligt daar meer druk. Maar ik zei al, uh, wij willen ook... nu we zo dicht aan het einde van de competitie nog meedoen om de bovenste plaats... Uh, lopen wij er ook niet weg op te zeggen... wij zouden ook wel heel graag uh, kampioen willen worden. He? Alleen bij ons is het geen moeten. Wij willen graag. En uh, bij, bij, bij PSV is het meer een kwestie van moeten. Frische lege handen. Voor ons... Nee, dat vrees ik niet. Maar het behoort tot de mogelijkheden. play uh, uh, Playoffs, daar zijn we zeker van. Maar dat zien wij niet als een prijs. En dan is het nog een lange weg om, om eventueel die ene plek in de, in de Europa League te bemachtigen. Maar fijn. als het niet anders is, dan is het niet anders. En daar moeten we er vol voor gaan. Maar zover is het nog niet. We hebben nog vijf als te gaan. Uh, daar kun je nog steeds vijftien punten in halen. Dat zijn er een hele hoop. En ja. dan doe je volop mee. Maar is dat reëel? Nee, ik denk niet dat het reëel is als dat je vijftien punten haalt. Maar dit, niks is onmogelijk. En, en, en, en, en zolang uh, je... Er uh, is altijd een dooddoener, maar uh, zolang je uit de laatste wedstrijd geen vier punten hoeft te halen, is, is het mogelijk. En uh, ook verleden jaar hebben we op de laatste dag, ondanks de 5 1 nederlaag, toch uh, Europees voetbal veiliggesteld. Nou ja, dat heeft uh, een heel mooi avontuur opgeleverd dit jaar en dat, dat willen we graag weer. En ik heb wel een ploeg die toch ambitieus is en die graag uh, toch ervoor uh, wil gaan. En, uh, ja, het is gewoon prettig werken met die gasten en ook uh, na de teleurstelling toch van woensdag... Uh, hebben ze vandaag weer vrijuit getraind en er was plezier, was, uh, ze hadden aardigheid eraan. En, uh, dat is toch leuk om, om te zien hoe ze daarmee omgaan. En ik ben wel weer benieuwd wat ze, vol, wat ze mogen weten te brengen daar in Eindhoven. En gert van Beek zei het al, PSV zal zich willen revancheren voor de nederlaag... van afgelopen woensdag bij RKC. De Brabanders moeten ook wel, want ondanks de bekerwinst van vorige week... zal men niet tevreden zijn als er weer geen deelname aan de Champions League wordt afgedwongen. En daarom is alles nu gericht op het bereiken van de tweede plaats... die recht geeft op de voorronde van dat toernooi. Een nieuwe misstap kan de ploeg van Filip Pocu zich dus niet veroorloven. Vlado Huljanowski sprak met hem. Heb jij na twee dagen van bezinning een verklaring voor uh, waarom deze selectie... Op een cruciaal moment niet toeslaat, faalt. Nou, kijk, we zijn nu twee dagen verder. We zijn vol op de, in de voorbereiding naar de wedstrijd te gaan zetten, die natuurlijk wederom heel belangrijk is. Maar er is wel iets wat, wat een aantal keren in het seizoen is teruggekeerd. Uh, wat na een aantal goede wedstrijden een teleurstellend moment volgt. En, uh, om echt succes te hebben, zul je toch een, een langere serie neer moeten kunnen zetten. Om echt. Uh, door te stoten naar de bovenste plek. En daartoe zijn we nog niet in staat. Hoe prikkel jij deze ploeg nu in aanloop naar morgen? <tankt> nou, ik, ik denk niet dat een prikkel echt nodig is. Het is een topwedstrijd. We spelen thuis, de AZ. De belangen zijn groot genoeg. Dus ik denk niet dat er uh, enige motivatie zal ontbreken. Hoe bevalt het hoofdtegenschap eigenlijk? Ja, het bevalt uh, prima tot nu toe. Nou. Ja, valt je echt mee? Nou, de invulling is wel wat anders natuurlijk dan uh, de rol die ik hiervoor had. Maar, uh, nou ja. Want je het staat, goed. Want je wankelt niet zo gauw en uh, heel ervaren. Maar voel zelfs jij de druk nu van de directie dat gewoon die tweede plek absoluut gehaald moet worden? Ja, maar het gaat niet om of ik de druk voel van de directie of van de supporters of van het presteren. Je hebt altijd te maken met druk. Ik heb zelf in de top gevoetbald. En het is nu in deze situatie eigenlijk niet anders. Ik ben nu wel trainer, ik ben hoofdverantwoordelijke, Maar voor mij voelt die druk hetzelfde. Toen ik binnen de lijnen stond om te presteren. Het is normaal als je bij een topclub werkt, ja, daar hoort druk bij, want de verwachtingspatroon is, is, is hoog. Nog één vraag, je zegt natuurlijk, ik kijk vooruit, maar hoe kan je dan toch samenvattend terug op uh, de afgelopen week? Ja, een week van uiterste. Ik denk uitstekende bekerfinale gespeeld. Zeker de manier waarop we uh, gevoetbald hebben als team. tegenstander uh, geen, geen enkele kansen geven. Dus ja, dan heb je een, een moment waar je van kan genieten. Als, als speler, als trainer. En twee dagen later is het eigenlijk het omgekeerde. Hè? Dat is het uiterste, want het was een hele belangrijke wedstrijd in de competitie die we eigenlijk moesten winnen. Ja, dan is het de teleurstelling heel groot. Philip Cocu, morgenavond om kwart voor zeven PSV tegen AZ. Sowieso een mooi programma morgenavond. Met ook nog NEC Heerenveen, Feyenoord, Excelsior. En FC Twente speelt om kwart voor negen tegen NAC Breda. Allemaal te beluisteren in de langste lijn vanaf zeven uur in de avond. En te zien op Nederland 1 vanaf half elf. Nu één stapje lager, FC Zolle. Ja, het stond één stapje lager, want het is kampioen geworden van de Eerste Divisie. En dat betekent ook voor Arne Slot een terugkeer naar de Eredivisie. Ja, het is afzien. Het is niet anders. zeg is mooi, maar ik moet eerlijk zeggen dat het kampioenschap... Het behalen van het wereldkampioenschap na tien jaar, daar nou, ja, ben ik onwijs trots op. Uh, eerlijk is eerlijk, dit is niet verdiend. Maar een kampioenswedstrijd is altijd zinderen en bibberen, Ja. Alhoewel uh, we bij Vlagen wel een paar goede aanvallen hadden, nog wel behoorlijk wat kansjes bij elkaar gespeeld. Maar goed, uh, Eindhoven, die moesten winnen, maar die liep alleen. Maar uh, die keeper hield elke die bal bij zich. En we weten dat ze goed kunnen voetballen, dus we, we, we, we waren er op een ducht om niet op hem uit te stappen, want dan word je weggetikt. Strok je toen je op het scorebord zag staan en Sparta stond? Nou, dat was wel een vervelende bijkomstigheid. Maar goed, je weet ook dan dat je met een gelijk spel ook nog niet eens zo verkeerd is. En, uh, en je hebt nog tien minuten de tijd om, om zelf op te scoren, want toen ik keek was het tien minuten van de tijd. Maar goed, uiteindelijk uh, begint dan de eerste mensen te juichen. En dan heb je al wel het idee van, nou, goh, het zou wel eens 1-1 geworden kunnen zijn. En nu ben je dus kampioen, vanaf dag 1 eigenlijk uh, op kop gestaan. Ja, bijna wel. M mag ik zeggen, de verdiende kampioen? Ja, absoluut. We hebben hier vanaf dag 1, we hebben denk al twee jaar lang, staan we non-stop bovenaan. We hebben hier de afgelopen twee jaar geweldig mooi voetbal gespeeld. Dat hebben we vandaag helaas uh, niet kunnen zien. Maar ja, wat de supporters hier dit seizoen hebben gezien, en ook vorig seizoen, dat is uniek. Dat, dat zie je niet veel, dat voetbal. En daarom zijn wij onwijs trots dat we ja, na twee jaar onafgebroken bovenaan te staan... Uh, nu de kampioen zijn. Ja, en dan kom ik weer terug, hè? Terug in de hele divisie. Ja, eigenlijk ja, komen we elkaar weer tegen. Ja. Uh, je gaat wel mee? Dat was ik wel van plan, ja. Ja? Ja, goed, ik word wel wat ouder, maar uh, uh, ik heb nog wel steeds het gevoel dat ik, uh, dat ik mee kan komen. Helemaal op het niveau waarop we nu spelen. En hoe dat volgend jaar is, ja, we zullen veel gaan verliezen. En als je veel verliest, dan is dat niet het leukste. Maar daar wil ik eigenlijk helemaal niet aan denken, want uh, tweede keer kampioen worden in de Zwolle historie... Maar nou, dat vind ik redelijk niet. Vanaf 2004, in de Eerste divisie nou terug. 11.000 mensen vanavond. Ook uh, bijzonder. Ja, maar dat is hier al afgelopen twee jaar. Ze dus hebben hier een stadion gebouwd toen er 3500 mensen kwamen. En iedereen verklaarde de mensen voor gek die 10.000 zitplaatsen hadden. Nou, vorig jaar was het al met enige regelmaat uitverkocht. Dit jaar ook en nu moesten er zelfs noodtribunes komen, dus we hebben heel wat bewerkstelligd de afgelopen twee jaar. Ja. Je weet dat je je dochter direct even op de grond moet zetten, hè? want ja, het lijkt me moeilijk met uh, een schaal zo vast uh, in ontvangst te nemen. Nee, ik ga dit even wegbrengen naar de moeder en die ga ik ook nog even knuffelen en dan haal ik die schaal op. En dan een weekfeest? <laughs> nou, minimaal, ik denk een paar maanden. Veel plezier. Nee, aan de slot, hij keert dus met z'n volle terug naar de Eredivisie. De Blauwvingers zijn gepromoveerd. Morgen om kwart over zes is er een grachtentocht. En vanaf kwart voor ze even een feest op het Rode Torenplein. Het woord is aan de kampioenscoach. Nou, Adwanger, ik begin maar een hand te geven. Je lijkt me terecht. Gefeliciteerd. Dankjewel. Je hebt er een, uh, een tijd op moeten wachten. Een jaar geleden keek je me aan van dit wordt niks. En nou, nou ben de koning. Ja, maar een jaar geleden hadden we ook al een uitstekende prestatie met een tweede plek. Maar, dus het is dus denk ik nog knapper als je dat een jaar daarna kan evenaren en nog beter kan doen. Heb je wel eens getwijfeld? Ja, volgens mij twijfelt elk mens wel eens in zijn bestaan. Kijk, de twijfel ligt niet zozeer in. Iedereen eromheen verwacht dat wij zomaar even kampioen worden. Maar dat is het dus niet zo, want we zijn niet een club die heel rijk is. We hebben niet altijd het beste team. Dus ik twijfel niet aan de klasse die we hebben. We hebben een goede keuzes gemaakt in aankopen. We hebben goede, goed gespeeld. Alleen de vraag is altijd of dat genoeg is om kampioen te worden. Nou, dat is in dit geval uh, beantwoord. Nou, bijna vanaf dag 1 bovenaan gestaan. Uh, dan ben je toch terecht kampioen? Ja, maar zelfs zeer terecht kampioen, absoluut. Kijk, in dat je in een kampioenswedstrijd, die is per definitie nooit goed. Dat is er altijd bol van de spanning. Dat ja. maakt niet uit, gewoon zorgen dat, uh, dat je de punten al die je nodig hebt. Nou ja, maar goed, uh, dan ga je wel een stap te ver, want ik vond deze wedstrijd wel goed. Ik vond alleen de tegenstander ook goed. Dus ik denk dat wij beide, als beide ploegen hier. Uh, voetbaltechnische tactische prima wedstrijd hebben geleverd. Alleen we hebben we niet gescoord. Schok je even toen je hoorde dat Sparta won? Of dacht je nou zoek het lekker uit? Nou, je, je, ik denk altijd aan de tactiek. Op het moment dat Sparta voorkomt en zou winnen, en wij spelen gelijk, dan zijn we virtueel kampioen. Dan hoef je de laatste wedstrijd alleen maar gelijk te spelen. Dus dat denk je dan meteen aan. ik denk van nou ja, oké, okay, Als ze niet kunnen scoren, moeten ze zeker geen tegenkrijgen. Maar ja, ik had nog niet gedacht of we begonnen in Nederland te juichen op de tribunes. Dus dan weet je wel dat er in de tussenstand iets veranderd is. En toen dacht je van jongens, uh, speel lekker 0-0. Het gaat bij hem die titel en de rest bekijken jullie maar. Ja, nou ja. Dus, uh, in elk geval gewoon zorgen dat je, dat je het uitspeelt en dat lukt. Uh, de komende weken kan je lekker lachen. Wanneer gaan de eerste gesprekken beginnen over volgend seizoen, uh, na een week feesten? Nee, die zijn begonnen in januari, uh, afgelopen januari. Dus we hebben een heel aantal jongens al gesproken en uh, daarin gezegd van, nou, op het moment dat we promoveren, dan uh, nemen we weer contact op. Dus dat zal de komende, komende week meteen gebeuren, want uh, we zitten hier niet stil. We zijn al ja. druk bezig. Jij bent er dus volgend jaar wel, hè, hier? Ja, ik heb gewoon een doorlopend contract, dus ik weet niet waar alle uh, insinuaties vandaan komen dat het niet zo zou zijn, maar... Uh... Nou, zouden mensen, aan, zouden mensen aan je trekken? Ja, nou ja, oké. Okay. Goed, dat... Uh... Natuurlijk uh, is het logisch dat je twee jaar bovenaan staat dan ook, dat er dan ook wat uh, interesse is. Er zijn ook heel veel mensen die heel goed zijn in wat te roepen en nemen andere Hoi. mensen over. Voorlopig zit ik hier prima, ik heb dat steken naar mijn zin en ik uh, ben kampioen. Praat niet over volgend jaar. En debutant in de Eredivisie, Ja, ja. Uh, ook, ook leuk hoor. Ach, nou, zeker weten, dat podium is natuurlijk geweldig. Als je als trainer kan werken en mag werken, dan uh, moet je alleen maar heel blij zijn. Daar ben ik dus ook. Hoe lang ga je feest vieren? Een weekje of zo. Ja? <racht> ja. <laughs> uh, en en uh, thuis, heb, heb je je thuis al gemeld? Ja, ja. Nee, goed. Ik heb het al voor het hele weekend al, uh, al geregeld. Onder voorbouw van. Naar nou, de voorbouw kan nu weg. Dus uh, wij gaan het hele weekend los. Heerlijk. Hart. Art Langeleur, de coach van FC Zwolle kampioen, is geworden van de eerste divisie. Zwolle speelde met 0-0 gelijk tegen FC Eindhoven. Maar concurrent Sparta kwam in Almere niet verder dan 1-1... We denken dat Zwolle 69 punten heeft uit 32 duels. En Sparta blijft staan op, of komt op 61 punten uit 32 wedstrijden. 8 punten dus is het verschil met twee wedstrijden te gaan. Derde staat Eindhoven met 60 uit 32. Andere uitslagen van vandaag: Dordrecht en Bos 4-3. MVV tegen Goal Eagles 1-2. Volendam, FC Emmet 3-1. Willem 2, AGOVV 5-0. U hoort het goed. Veendam tegen Telstar 1-1. Helmond Sport Cambuur 1-3. En FC Oost tegen Fortuna Sittard 1-3. De vierde periode is binnengehaald door Helmond Sport met 21 punten uit 8 wedstrijden. De twee werd er in tweede met 18 punten uit 8 duels. En drie maanden voor ze naar de spelen gaat, heeft de trampolinespringster Rea Lenders bij de EK in Sint-Petersburg naast een plaats in de finale gegrepen. Bij de kwalificatie-eis was de tiende en laatste sprong van haar keuzeoefening niet meer dan een spreidsprong. En op dit niveau levert die geen jurypunten op. De Groningse werd 15e, nog achter Kirsten Boersma, die het met de 13e plaats ook niet redde. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Langste Lijn. We zijn er weer. Morgen om half vijf met het Sportforum. Straks hier op deze zender met het oog op morgen met Thijs van der Brink. Zwolle keer terug naar de Eredivisie. Dank voor het luisteren. Politiek roerige tijden. Dat we ons allemaal laten gijzelen door de opvattingen van de PVV. Dat is natuurlijk idioot. Bezuinigen, hervormen, linksom of rechtsom. En reduceert het aantal ziekenhuizen van 80 tot 50. Morgenochtend, de politieke stand van het land in Troskamerbreed. Dan zeg ik gewoon, lille, hou je posten Luister morgenochtend van 11 tot 12, Troskamerbreed. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Zit je nu in de auto? En...